Na de voor hen dramatisch verlopen tour van 1999, gezamenlijk om epo te gebruiken. De renners reageerden op het verhaal in de nrc van gisteren over dopinggebruik bij de Rabobank ploeg. Twee Jamaicaanse vissers hebben drie weken stuurloos op zee gedobberd... omdat hun motor was uitgevallen. Ze overleefden door rauwe vis te eten en gesmolten ijsblokjes te drinken. De mannen hadden een vistocht van drie dagen gepland. Na bijna drie weken merkte een helikopter van de Colombiaanse marine... het vissersbootje op. De mannen waren 800 kilometer afgedreven van hun oorspronkelijke visplek. De vissers zijn in Colombia behandeld voor uitdroging, ondervoeding en onderkoeling... en keerden terug naar Jamaica.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 Een 41-jarige vrouw uit Mede is om het leven gekomen bij een frontale botsing met een tegenligger in Muntendam. De bestuurder van de andere auto had gedronken en is aangehouden. De vriend van de vrouw zat ook in de auto en raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Het ongeluk veroorzaakte een grote ravage. Het weer, vannacht veel regen, lokaal meer dan 20 mm. Overdag grijs en regenachtig, maar in de loop van de middag wordt het droger. Het wordt dan 9 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, PNN. De wereld. De wereld. De wereld. Van Filemon. Met Bart Meijer. Ja, goeiedag. Leuk dat je luistert naar alweer het tweede uur van de wereld van Filemon. Deze week niet met Filemon als kapitein, maar met mijzelf. Dit uur hoor je alles over de Serious Request-achtige acties op Curaçao. Je hoort wat de favoriete muziek is van de Bolivianen... en welke reeffeesten er op de Filipijnen zijn. Jawel, want die landen gaan we bezoeken. En um, nou, Filipijnen hangt nog niet, hoor ik net op mijn oortje. Maar goed, misschien dat we toch nog radiofonische contact kunnen leggen later. Um, want die landen die ga ik nu bezoeken, maar... De vraag is, zijn ze er nog wel? Want gisteren waren we natuurlijk bang dat de wereld zou vergaan. Dus eerst maar even checken of ze daadwerkelijk hangen daar aan de andere kant van de lijn. Eh, eerst maar eens even checken of Curaçao aanwezig is. Egon, ben je daar? Ja, we zijn er nog. <laughs> Gelukkig. Maar Antillianen krijg je überhaupt niet zo gek, toch? Dat ze hierin zouden geloven. Nou, ik zou je zeggen, we zijn vanmorgen bijna weggespoeld. Gek genoeg... Uh... De dag nadat we dachten dat we zouden gaan, was er vannacht en vanmorgen een dusdanig grote regenbui. dat het eiland echt, echt gewoon de letterlijk weg is gespoeld. <laughs> jullie, jullie waren even bang dat de Maya's zich een dag vergist hadden. Nou, dat, dat, dat, dat zal ik wel aan te denken. Het was echt. We hebben een aantal jaren geleden Thomas hier gehad. Een, een, een regenhoos. Die. Uh, echt heel heftig was, waar ook een dode bijgevallen is, uh, enzovoort. En uh, daar, leek het, uh, daar begon het heel, heel even op te lijken. Dus we hadden toch een klein beetje het, het einde van de wereld gevoel. Maar wordt er überhaupt de Curaçao uh, uh, over gesproken? Is het nog een, een ding geweest? Ja, ik denk net als in de rest van de wereld. Weet je. Iedereen had er toch wel iets over te zeggen. Iedereen doet er lacherig over, maakt er grapjes over. Maar het had toch zoiets van, wat gaat er dan gebeuren die ene dag? Maar ik geloof niet dat wij iets anders hebben meegemaakt dan de rest van de wereld, nee. <laughs> Nou ja, je weet het niet. Uh, Egon, met jou praten we zo verder. Want hoe zit het met Jaap uh, de Koel cool uit Bolivia? Jaap, goedenacht. Uh, goeieda goedenacht, goedenacht. Ja, Hallo. Van, ja, van alle correspondenten zit jij het dichtst bij onze kalendermakers. Ja, ja inderdaad, dat klopt, ja. Wa waren ze uh, in Bolivia ook bang dat de wereld zou vergaan? Nou, niet echt bang. Nee. Ja, er zijn natuurlijk altijd wel mensen die, uh, die bijgeloof hebben. En uh, die gisteren bijvoorbeeld uh, al hun geld van hun rekening hebben gehaald... Om, uh, nog er even van te nemen. Um, maar bij uh, Lago Titicaca bijvoorbeeld. Uh, zijn alle inheemse autoriteiten samengekomen. En uh, die hebben wel een ritueel gedaan. Maar meer uh, in het kader van de zonnewende, zeg maar. Dat uh, er een, een nieuw tijdperk uh, in, uh, in aankomst is. Maar niet zozeer omdat uh, ze bang waren voor het einde van de wereld. Nou, is het zo dat er bij jou in Bolivia nog veel Indianen wonen? Hebben die dan ook nog een soort Maya-kalender of iets wat daarvan over is? Uh, ja, ze hebben inderdaad wel een, wel een kalender. Ja. Ze hebben ook een, een eigen nieuwjaar, uh, het Aymara-nieuwjaar. Dat, uh, ja, dat valt in uh, juni. Dus, uh, en ja, met de huidige regering, dus nu een, een, een inheemse president aan de macht, hè, Evo Morales, uh, ja, wordt het eigenlijk weer nieuw, nieuw leven ingeblazen. Maar op die Maya-kalender of, of die kalender stond niet een soort uh, rood cirkeltje rondom de 21ste? Nee hoor, nee, absoluut niet. Nee. <laughs> Oké. Okay. Nou, uh, de vraag is of uh, de Maya's de Filipijnen uh, uh, nou hebben weggevaagd of niet. Want we krijgen uh, Ilse op dit moment nog niet te pakken. Maar wie weet straks nog, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. We gaan even naar een stukje muziek. Hey Mr. all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 Know Mr. Know-it-all van Sherry-Anne. Radio 1, PNN. De wereld van Filemon met Bart Meijer. Jijs, kom even bij. Oh. Belangrijk moment. Ja. Hm. Oh jee. Het was gisteren natuurlijk al heel, heel, heel erg veel. Ja, veel meer dan. Nou, eerst de vraag. Kan het nog, nog, nog meer worden? Uh, ik, ik ga er goed vanuit dat de tempo. Ja, ik, ik, ik heb ook geen idee meer, want na gisteren weet het ja. gewoon niet meer van Wat is temperen? Dat is sowieso nog steeds ja. belachelijk veel. Ja, ik bedoel, we zitten boven al wat we vorig jaar op deze dag hadden, maar I don't know, it, it, ik vind het vind zo eng. Zo, heb je knoflook op. Ah, hey. Jezus. Ja, dat is. Er schokken. komt geen van meer binnen hier, hoor. Ja. <lacht> eh, maar even, wat was het, ja. het tussenstand vorig jaar? Het was eh, 1.972.140 euro. Nou, daar zijn we over jongens. ga ik dat is de meest impactante vraag elke dag, maar haal hem maar alsjeblieft uit. Ja, wow, wow. 4.292.293 euro. Oh, 4,2 miljoen. Oh, Ongelooflijk, man. ja. Jongen 1,2 miljoen meer dan gisteren en uh, ja, 2,2 miljoen, miljoen meer is gewoon een miljoen per dag. Ja. Meer. Ja. Jesus. Het is een paar dagen voor kerst en dat betekent dat Nederland in het teken staat van de Serious Request actie. Drie dj's in een glazen huis die een week lang niet eten en daarmee zoveel mogelijk geld voor het goede doel proberen op te halen. Maar bestaan dit soort acties eigenlijk ook in het buitenland? Ik ga het voor je uitzoeken en dat doe ik om te beginnen met uh, Egon uit Curaçao. Goeienacht. Ja, als wij dachten dat we de enige waren met een goede doelenactie op de radio, dan zitten we er flink naast, of niet? Nou ja, oké, okay, het is iets kleinschaliger, maar ja, ook wij doen ons best om iets te doen zo rond de kerstdagen. Ja, want vertel, jij werkt voor, voor Dolfijn FM en, en wat is jullie Serious Request actie? Wij zijn uh, uh, zeven jaar geleden begonnen met de actie Ieder kind een kerstcadeau. En dat is uh, waarbij we dus cadeautjes inzamelen die wij dan uiteindelijk zelf weer distribueren naar kinderen die geen kerstcadeautjes zouden krijgen met arme kinderen. En uh, het idee een beetje achter de actie was dat uh, als radiostation geef je heel veel weg in een jaar heel veel prijzen, uh, kaartjes voor concerten en dat soort dingen. Want toen zeiden we zeven jaar geleden, weet je wat, in december laten we maar mooi, in plaats van dat wij cadeautjes weggeven, laten mensen maar een mooi cadeautje naar ons brengen. Uh, met dan het idee dat we ze niet zelf zouden houden, maar zouden gaan distribueren. En dat pakte opeens verrassend goed uit. En dat vonden mensen eigenlijk hartstikke leuk om te doen. En uh, begon begonnen het eerste jaar met een, een paar honderd cadeautjes. En dat eindigde dit jaar met uh, ruim 6000 cadeautjes. Wauw. Er, er bestaat ook een liedje van. Die hebben wij klaarstaan. Laten we daar eens even naar luisteren. In een wijk hier echt vlakbij. Het om de hoek bij jou en mij. Er staat dat joghi in de tuin. De hete zon brandt op zijn kraag. Van Janse van. Wauw, ik smelt helemaal, Egon. Nou, het is wel heel erg leuk. We hadden het natuurlijk een, een, een aantal jaar al gedaan en de actie werd steeds een beetje groter en, en, en, en belangrijker. En ja, heb ik had het gevoel van we kunnen nog wel iets, iets, iets doen. En Josje en Angela, dat zijn twee zangeressen op het eiland, die, uh, ja, die kende ik toevallig en, en we hebben gedacht weet je, laten we laten gewoon proberen een, een nummer te maken wat bij de kerstactie hoort. Maar dit nummer is een van de meest aangevraagde platen in de maand december hoor. Echt waar? Ja, ja, omdat die weet je, als je, als je oh, de actie goed. kent, als je het station kent, als je de meisjes kent, is het gewoon, ja, weet je, het past gewoon allemaal heel erg. Ja, hey, en hoe, hoe zit dat op Curaçao? Is er een beetje sprake uh, van, ja, een soort solidariteit, uh, uh, zo'n actie verbroedert een beetje, uh, iedereen uh, doet samen iets voor het goede doel, is die sfeer bij jullie op het eiland ook? Ja, nou en kijk, in, in dit geval van deze actie is, is, is het leuke ervan dat iedereen wil natuurlijk heel graag met de kerst iets goeds doen. En het is gewoon soms wel moeilijk om te bedenken wat je daar moet doen. En het, het, het, het, de actie is, is voor heel veel mensen gewoon een, een reden om naar de winkel te gaan en twee cadeautjes te kopen. Eentje voor een jongen, eentje voor een meisje en dan naar de studio te komen en die daar dan werkelijk onder de kerstboom te liggen. Veel ouders nemen bijvoorbeeld hun kinderen mee, laten dan hun kinderen een cadeautje uitzoeken voor een ander kindje. Um, maar ook heel veel bedrijven springen erop in, door dus uh, inzamelingsacties te houden onder het personeel... en um, dan gezamenlijk cadeautjes in te pakken met z'n allen, wat natuurlijk grote hilariteit is. Want ja, als bedrijf kan je zomaar zeg een paar honderd cadeautjes uh, bij elkaar sprokkelen en dan uh, dat langskomen brengen. En dan uh, doet het bedrijf vaak er nog eens wat bij. Dus het, ja, het geeft de reden om, om op het hele eiland verschillende initiatieven te ontplooien. Scholen doen ook vaak uh, acties, inzamelingsacties... En om wat voor cadeautjes gaat het dan? Wat, wat, ja, wat moet ik me erbij voorstellen? Is dat groot? Ja, we hebben, we hebben het natuurlijk heel erg geleerd. Het eerste jaar hadden we met uh, ons domme hoofd gezegd... Je, kom maar langs en breng maar een cadeautje onder de boom. En toen dacht Egon... Uh, ik ga weer verder met het verspreiden van mijn cadeautjes. Of iets dergelijks. We hebben een paar feitjes klaarstaan uh, over uh, goede doelen. Kunnen we ook even naar gaan luisteren. De wereld van Filemon. Het particuliere goede doel met het grootste vermogen wereldwijd... is de Bill Melinda Gates Foundation. Microsoft-baas Bill Gates stort er, er maar liefst 37 miljard dollar in. Op plek 2 staat een Nederlandse stichting, de INGKA Foundation... met 36 miljard in kas. Dat je er nog nooit van gehoord hebt, is niet zo gek. Alleen op papier is INGKA Nederlands. De oprichter is een zweet, namelijk de eigenaar van IKEA. Voor alles zijn lijstjes, dus ook voor hoe gul we per land zijn. Australiërs en Nieuw-Zeelanders springen er het best uit die werelddonatie-index. Wij Nederlanders staan zevende. In Madagaskar wonen de grootste vrekken. Dat land bungelt met Burundi helemaal onderaan. De wereld van Philemon. Nou, Egon uh, die is of weggespoeld of uh, de Maya's, uh, door de Maya's meegenomen. Uh, we proberen weer even contact te leggen. We gaan even luisteren naar een plaatje. Thank you Ja, dat was uh, John Legend met Save Room. En uh, dan gaan we gewoon lekker vrolijk verder, want Egon die hangt weer, gelukkig. Ja, ik weet ook niet wat er gebeurde. Nee, dat heb je soms, maar gelukkig niet weggespoeld of uh, weggeblazen <laughs> door de Maya's. We waren gebleven bij uh, jouw goede doelenactie van jouw radiostation, Dolfijn FM, waarmee jullie cadeaus ophalen en tegelijkertijd ook weer uitdelen. Uh, en we waren bij de cadeautjes gebleven, want wat voor cadeautjes zitten er allemaal tussen? Ja, we, hadden dus, ik, we vertelden dus het eerste jaar waar we dat vergeten. Dus we hadden een hele berg met cadeaus waarvan we geen idee hadden wat het eigenlijk was. En dat is natuurlijk heel vervelend uitdelen. Want dus ja, je kan niet jongens meisjes cadeautjes geven en andersom. En we hadden ook merkten dat, uh, dat sommige mensen hele mooie dure cadeaus gaven en andere hele kleintjes. Dus we hebben nu regels. We zeggen van, weet je, uh, uh, allemaal rond hetzelfde bedrag... Schrijf goed op het cadeautje voor een jongen van meisjes, welke leeftijdscategorie En dat is een hele organisatie geworden. Dus het is niet alleen spannend voor degene die het krijgt... maar eigenlijk ook een beetje voor jullie, omdat je niet weet wat je weggeeft. Je hebt soms echt geen idee, maar we, we hebben dus nu wel in ieder geval gecoverd... dat er niet hele gekke, goedkope dingen tussen zitten. Want dat is natuurlijk een beetje sneu als twee kinderen een cadeautje krijgen... en één iemand iets heel moois en een ander iets heel kleins. Ja, maar de, de, de cadeaus zelf die gaan naar kinderen op Curaçao die het wat minder goed hebben... Um, ja. ja, hoe reageren die op die, op die cadeautjes? Ja, ik, ik weet het uh, van heel veel natuurlijk niet, want heel veel uh, geven we aan, aan stichtingen. Dus we maken dan een afspraak met mensen die dus lijsten inleveren met jongens, meisjes en leeftijden en zo. En uh, geven het gewoon als totaalpakket af en dan mogen ze het zelf met de kerst of voor de kerst met de viering uitdelen. Um, maar we gaan meestal naar een paar initiatieven ook wel zelf langs. En uh, ja... Ja, weet je, het, het is triest, maar er is gewoon nog heel veel armoede op Curaçao. En er zijn echt echt kinderen die, nou ja, misschien helemaal niks. Of misschien een heel erg kleinigheidje zouden krijgen met kerst. En die krijgen dan gewoon opeens wel echt een cadeautje. En dan krijgen van cadeautjes voor ieder kind natuurlijk geweldig. Maar zeker kinderen die misschien maar één of twee cadeautjes per jaar krijgen, überhaupt. Nou, zijn jullie zelf een. een ja een goede doelenactie begonnen op Curaçao. Maar is het zo dat Curaçao zelf ook bevolkt wordt... door liefdadigheidsinstellingen, door goede doelen... door uh, mensen die iets goeds willen doen op het eiland? Ja, rond de kerstperiode is natuurlijk wel echt... een periode dat dat veel gebeurt, vooral bedrijven. Die, die springen er dan wel op in. Die doen dan bijvoorbeeld een, een kerstbrunch organiseren... Voor een, voor een stichting of voor een naschoolse opvang of zo. Dat, dat gebeurt wel veel. En uh, ja, gedurende het jaar hebben we wel acties... Maar... Ja, nou ja, nou, wat zal ik zeggen. Het, het, het gebeurt wel, maar niet heel veel. Oké. Okay. Uh, de actie bestaat zeven jaar nu. Een beetje dezelfde lengte als het Glazen Huis uh, in Nederland staat. Gaan jullie volgend jaar ook weer mee door? Ja, zeker wel. Dus ik merk dat we dit jaar weer 6.000 kanootjes bij elkaar verzamelen. wat op zo'n kleine eiland eigenlijk best heel veel is... Wil ik het graag weer doen volgend jaar. Ja, yeah, dat snap ik. Nou, uh, succes met het project. We praten straks met je verder. Ik ga uh, ondertussen eens even kijken of Ilse hangt vanaf de Filipijnen. Ja, ik hang. Ja, gelukkig. <laughs> het is een live ja. programma. Het is altijd spannend weer uh, om jullie te bereiken en te checken of de lijnen goed zijn. Um, ja, Ilse. Ja. Over goede doelen gesproken. Nee, het, het glazen huis is in Nederland hartstikke groot. Ieder jaar worden er miljoenen opgehaald. Uh, jij werkt zelf ook voor een uh, goed doel. Je hebt dus al, heb je al iets over verteld. Maar leg nog even uit wat je doet. Ja, ja Ik ben door uh, World Activity Philippines via Yoho. Um, ben ik geplaatst in, hier in de Filipijnen uh, bij een lokale NGO. Um, en... Uh, ja de NGO die heeft uh, een, een een learning center voor kinderen uh, zeg maar, sowieso zit, moet je zien dat het in een gebied is waar in de provincie waar ja mensen gewoon uh, arm zijn en weinig hebben en um, er zit een learning center voor, voor jonge kinderen um, en met een food program en ja, de requirements daarvoor om daar bij te mogen horen, om daar school te mogen krijgen, is dat kinderen uh, Mel dus uh, ondervoed zijn. zijn. Ja. Um, en wat wij doen is, we vangen die kinderen op en ze krijgen eten, ze, nou ja, ze krijgen educatie. Maar ondertussen wordt er ook dan gewerkt met de moeders die daar blijven hangen. Uh, nou ja, dan worden moeders benaderd voor positive parenting workshops, maar ook voor um, uh, micro kredietprojecten en uh, life project, projecten, dus dan worden ze uh, um, gaan ze leren naaien ja, bijvoorbeeld of ja. sieraden maken. En dan worden producten verkocht en dat geld gaat dan weer terug naar de community of naar de, naar de NGO zelf. Er gebeurt dus een hele hoop, als ik het zo begrijp. Uh, en je, ja. je, je zegt ook dat, dat moeders bijvoorbeeld geholpen worden. Nou is dit jaar het thema van Series Request uh, Babies. Uh, maar goed, dat is natuurlijk ook weer nauw gerelateerd aan de moeders. Volgens mij was het vorig jaar zelfs, uh, waren het de moeders ook. Dus jij je zou kunnen zeggen dat je in een gebied zit waar geld naartoe gaat wat wij ophalen nu met het Glazen Huis. Maar kun je eens de situatie schetsen waarin jij werkt? Zijn jullie het enige goede doel daar? Of werken jullie eigenlijk weer met heel veel goede doelen samen? Uh, hebben jullie een directe binding met het geld wat wij hier ophalen... dat je dat ook direct daar uitgeeft, Of hoe gaat dat? Nou, was het maar zo. Het ging maar even ja. als... Nee, ja. nee, dat is natuurlijk flauw. Er zijn, uh, we zijn uh, deze organisaties verbonden met een Nederlandse organisatie die inderdaad uh, sponsorgeld krijgt, ook van, vanuit Nederland, vanuit sponsoracties. En um, uh, ja, dus, dus, dus zo zijn we verbonden, maar we zijn ook, um, er zijn hier eigenlijk in de Filipijnen heel veel van dit soort NGO's, maar de meeste zij verbonden aan de kerk. Ja, maar, maar, maar dat is ook precies wat ik bedoel. Ik heb het idee, uh, NGO, een non-governmental organization, dus los, organization. los van politiek. Um, maar ik, heb dat, ik krijg soms sterk het idee dat er heel veel goede doelen zijn... die allemaal heel veel goede dingen willen doen. Maar uh, het gaat er natuurlijk wel om dat dat, ja, dat dat ook gestructureerd gebeurt... en dat je echt iets op kunt zetten wat ook ja. Ja, op een duurzame manier daar blijft en uh, daar goed kan doen, maar, uh, ja, maar, maar hoe zit je, je dat, niet zomaar dat een NGO, Je kan niet zomaar een NGO opstellen, ik bedoel, de, er, is hier ook, er zijn ook richtlijnen vanuit de, vanuit de overheid voor. Dus je hebt wel het Department of uh, Welfare en het Department of Education uh, die wel checkt of je aan bepaalde minimale eisen voldoet. Ja. En dan wil ik niet zeggen dat die Quality Check nou heel erg veel voorstelt, maar dat dat gebeurt wel, zeg maar. Dus het geeft wel een bepaald, bepaald uh, idee aan de organisatie mee dat, dat, je, dat je wel serieus moet zijn, zeg maar. Nee, dat snap ik. Maar je wilt natuurlijk voorkomen dat het een druppel op een gloeiende plaat is als iedereen hele kleine beetjes doet. Maar um, werken ja. jullie veel samen met andere organisaties? Nou, er zijn wel, er zijn wel, er worden wel uitwisseling, vergaderingen bijvoorbeeld georganiseerd. Maar we ja, we werken niet direct samen met andere NGO's. Maar ja, het is, zo denken wij ook hoor. Wat we nu uh, aan het proberen zijn, ik heb uh, richtlijnen opgesteld voor uh, de. Um, de daycare, dus we geven les aan kinderen tussen drie en vijf, maar er zijn eigenlijk geen richtlijnen voor, nou wat, wat moet ze nou echt leren dan? Ja. Dus uh, ik heb daar een paar maanden aan gewerkt. Um, en dat is dan wel iets waar je denkt, ja, oké, okay, dat, dat, dat voelt als een druppel op de gloeiende plaat. Want, want dan doe je de, al dat werk voor alleen maar één... Uh, Eén NGO, terwijl in Nederland zijn die doelen gewoon landelijk vastgesteld, weet je wel. Dus wat we nu gaan proberen is om um, mijn richtlijnen dan ook in andere NGO's neer te zetten. Ja, maar dat is goed, want proberen. je moet natuurlijk altijd idee, ergens maar... beginnen. Maar ik kan me voorstellen ja. dat het soms een beetje een beetje klein valt. Is het trouwens zo dat in een land uh, als de Filipijnen er zelf ook inzamelingsacties uh, worden gehouden? Ik bedoel, het is ontzettend arm land. ja. Uh, nee, er zijn wel mensen die, die doen outreach uh, programs. En dan, dan, ja, dat is een soort hulpactie zijn dat. En, en vaak worden er ook wel weer vanuit, geloof ik, ook wel weer vanuit NGO's. En dat zijn soms ook wel weer buitenlandse vrijwilligers die dat dan organiseren. Maar er worden wel filipijnen ook zelf bij betrokken. Dus dat gebeurt wel. En, en de overheid, het is ook niet zo dat de overheid helemaal niks doet of zo. Want die... die uh, ze geven wel wat beschikbaar, ze doen wel wat hulpprograms uh, en zo. Hm. Maar wat wel misschien heel leuk is om te weten, wat in de cultuur hier zit, is dat de mensen helpen elkaar heel erg. Ja, het is onderlinge solidariteit, zeg maar. Wat zeg je? Nou, Dat de mensen onderling solidair zijn met elkaar. Ja, dus zoals je je buren helpt, helpen ja. de mensen elkaar daar ook. Maar het gaat echt onwijs ver. We hadden het daar gisteravond we hadden het daar over met elkaar. En het is zo bijzonder om te zien dat je bijna denkt... nou, oké, okay, ik geloof dat altruïsme toch bestaat, zeg maar. De mensen die zelf heel weinig hebben en een heel gezin hebben... en moeten eten geven en geen werk. Uh, nou, uh, is er iemand die geeft hun een, uh, een tricycle? Daarmee kun je uh, mensen vervoeren, kun je wat geld verdienen. En nou... Uh, Oké, okay, dus dat, dat, is een, dat is een goede actie. Dus die, die vader kan geld verdienen voor het gezin. Wat doet hij aan het eind van de dag? Die geeft het aan zijn buurman. Want hij heeft zelf al 50 pet al verdiend. Kan hij tenminste zijn gezin eten geven. Maar de buurman moet ook zijn gezin eten geven, weet je wel. Dus... Ja. Ze... Dat is ook mooi. Daar begint het natuurlijk uit. En medicijnen mee. ook, weet je wel. Dat wordt ja. ook allemaal gedeeld met elkaar. Als er dan medicijnen worden uitgegeven, en dan zijn er heel wat bij, die, die, die dan de medicijnen over het hele gezin verdelen. Dat is natuurlijk niet handig, maar het is wel uh, heel solidair denken dat je. Ja, ja ik snap voor het. Voor elkaar en zeg maar. Ja, Ilse, ja. dankjewel. Straks gaan we verder met je praten over muziek. Nee, ja, dat is gewoon een schema. We werken met een schema, dus ik moet weer door. Uh, want Jaap, die, Jaap zit op mij te wachten. Uh, en um, ja, die gaat mij antwoord geven op de vraag... of er in Bolivia nou ook veel aan goede doelen wordt gegeven. Zoals dat uh, in de Filipijnen onderling is tussen de buren. Hoe zit dat in Bolivia, Jaap? Uh, ja, er zijn wel goede doelen ook die uh, georganiseerd worden in, uh, in Bolivia. Bijvoorbeeld uh, de telemarathon, dat is... Uh... Ja, een bepaald uh, televisiekanaal die organiseert dat. Uh, onder andere ook in Cochabamba, de stad uh, waar ik zelf ook woon. Uh, en ja, dat is gewoon een inzamelingactie uh, dit jaar voor uh, kinderen met brandwonden. Uh, ja, er worden niet dergelijke bedragen opgehaald uh, als bij Serious uh, Request. Maar wel, ja, wel toch wel uh, 150.000 euro zo. Uh, um. Dus ja, het is er wel. En ook uh, rond kerstmis. Uh, worden bijvoorbeeld ook cadeautjes, uh, of, of zeg maar, uh, wordt er speelgoed ingezameld. Heel veel families uh, ja, die het wat beter hebben, die zitten met speelgoed wat hun kinderen toch niet meer gebruiken. En dat wordt dan uh, verzameld. En er wordt dan, uh, ja, rond Kerstmis wordt dat uh, massaal uitgedeeld, zeg maar, aan kinderen ja, die het wat minder hebben. Oké. Okay. Nou is het zo um, dat uh, uh, jij eigenlijk, net als de Filipijnen, ook in een werkt waar veel goede doelenorganisaties actief zijn. Um, ja. Jij werkt eigenlijk net als ook voor een NGO. Wat, wat doe jij precies? Ja. Uh, ja, ik werk voor een uh, Belgische uh, NGO, een uh, Vlaamse NGO, die heet Bevrijde Wereld. Uh, hier heet we Mundo Nuevo. En we werken trouwens ook in de Filipijnen, daar heet we dan weer uh, New World. Uh, en ook nog in een paar uh, landen in uh, West-Afrika. En ja, we hebben hier een, een voedselzekerheidsprogramma. Uh, dat houdt in dat we ja, in gebieden werken waar uh, ja, een groot, grote mate van ondervoeding is. Uh, en daar werken we vooral aan voedseldiversificatie. Uh, omdat het grootste probleem is eigenlijk de eenzijdige voeding. Uh, we werken in de hooglanden, dus tussen de 2500 meter en 4000 meter hoogte ongeveer. Ja. En ja, daar groeien eigenlijk maar een paar gewassen, zoals aardappels, maïs, tarwe. En ja, voor kinderen om gezond op te groeien moeten ze toch uh, ja, gevarieerder eten. Okay. Uh, dus met ons programma proberen we ja, door middel van moestuinen, met uh, diverse groenten en fruit en uh, klein vee, uh, proberen we uh, een, uh, een voedselproductie uh, uh, te variëren. En dat is niet uh, allemaal rauw, hè? Pardon? Dat is niet allemaal rauw? Nee, ze nee. koken de, het eten. Ja, nee, ja. Heel goed. nee, heel goed. Nee, ik haak even in op een uh, documentaire onlangs. Ik weet niet, die zal je ongetwijfeld gemist hebben op de Nederlandse televisie... waarbij een moeder Dat haar kind wel, ja. alleen maar uh, rauwe producten liet eten. Nee, Ta tamelijk bizar. Maar um, jullie zijn juist voor de diversificatie. Uh, heel nou, goed. Ja. Um, en kun je eens een, een, een beeld geven van, uh, van hoe jij woont... maar ook hoe de mensen wonen die jij, die jij dan helpt? Ja, dat is eigenlijk best een heel groot verschil tussen hè, hoe ik woon en hoe de mensen wonen die ik help. Uh, Zelf woon ik in de stad. Uh, ja, je moet je voorstellen, een stad van uh, meer dan een half miljoen inwoners. Dus eigenlijk heb je daar gewoon uh, alles wat je in Nederland ook in een, in een stad hebt. En ja, wat dat betreft is het wel een wereld van verschil als je naar het platteland gaat hier. Het is dus eigenlijk net alsof je honderd jaar terug in de tijd gaat. Ja. Uh, want bijvoorbeeld in de gebieden waar wij werken, die boeren die hebben helemaal geen machines. Het gaat allemaal met de hand of met. Uh, met, zeg maar, ...met de ossenkar, zoals uh, vroeger ook in Nederland. Uh, uh, dus ja, heel, heel hard werk is het voor de boeren. En, ja, het is enorm bergachtig, hè? dus het is al moeilijk om een uh, rechtstukje land te vinden om, uh, ja, om, dus, om te zaaien. Um, en voor de rest ja, uh, werken we ook in heel ontoegankelijke ge gebieden. Dus, uh, er zijn slechte wegen. Um, sommige dorpen waar we werken kan je eigenlijk alleen maar te voet komen... En ja, dan heb je echt over uren lopen zeg maar, door de berg, voordat je in zo'n dorp aankomt. Dus ja, zijn die mensen uh, volledig op zichzelf aangewezen. Hey, en Jaap, wat was voor jouw persoonlijke drijfveer om, uh, om voor dit uh, goede doel te gaan werken? Ja, dat is eigenlijk gekomen dat ik na mijn studie uh, psychologie ben ik uh, naar Guatemala gegaan. Een jaar, ook om Spaans te leren en eigenlijk om als vrijwilliger te werken. En ja, daar ben ik eigenlijk voor het eerst in aanraking gekomen met uh, ontwikkelingswerk, zou je kunnen zeggen. Daar heb ik ook een half jaar in een nog afgelegen dorp uh, als vrijwilliger gewerkt. Uh, en dat heeft mij op het spoor gezet van ontwikkelingssamenwerking. Toen ik weer terug was in Nederland heb ik vervolgens voor twee Nederlandse ontwikkelingsorganisaties gewerkt. Voor IVOS en voor ICO. Uh, ook zeg maar in de afdeling Latijns-Amerika en in de andere landen, in Peru en, uh, en Bolivia. En op die manier... Uh, heb ik uiteindelijk mijn huidige vrouw ook uh, ontmoet, een uh, Boliviaanse. Ja. En, ja, dat heeft me eigenlijk uh, aangezet om de stap te maken om hier te gaan wonen. Toen dacht je dan moet ik iets zoeken bij uh, mijn Boliviaanse schone. Uh, ja. <laughs> <Inderdaad. laughs> Oké, okay. dankjewel voor uh, jouw, uh, nou ja, beetje zijn feiten over uh, de goede doelen in Bolivia. Dan gaan wij even luisteren naar Rihanna. Shame, right? like a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 Scamba Rihanna met diamonds. Radio 1, BNN. De wereld van Filemon met Bart Meijer. We gaan het hebben over muziek. Een van de populairste artiesten in Nederland is op dit moment deze dame. <middels> Ja, dat is Sandra van Nieuwland. Ook al won ze niet de Voice of Holland... haar album kwam deze week wel op nummer 1 binnen. Maar goed, wat zijn eigenlijk populaire artiesten in andere landen? Wie voeren daar de hitlijsten aan? En wat zijn populaire muzieksoorten? Dat ga ik uitzoeken. En daar is Jaap weer, uit Bolivia. We weten net dat hij zijn vrouw daar heeft ontmoet. Maar we weten nog niet uh, wat zijn favoriete muziek is... en wat de populaire muzikanten in Bolivia zijn, uh, Jaap. Vertel eens. Uh, ja, ja, om te beginnen houden mensen enorm van muziek hier in, uh, in Bolivia. Dus uh, gisteren was ik bijvoorbeeld ook bij een feestje en uh, ja, dan ontbreken de gitaren niet. Uh, dus uh, dan brengt men eigenlijk de avond door uh, ja, met name veel bier drinken en uh, veel muziek maken. Uh, en, ja, eigenlijk, ja, het, waar de mensen eigenlijk meest gek op zijn is echt de volksmuziek. Dus echt met uh, ja, de traditionele instrumenten. De, Bekende panfluiten, die is wel bekend ah. van, uh, van andere landen. Soms zie je in Nederland uh, ook wel dat soort groepjes op straat uh, spelen. Nou, die zag ik vroeger dus eigenlijk altijd. Dat je dacht, ja. hé, hey, staat hetzelfde clubje nou ook al in deze stad? Maar toen vermoedde ik dat het nou toch een soort wijdverspreide uh, vereniging was. Maar, maar de laatste tijd zie ik ze niet meer zoveel, Jaap. Zijn ze weer allemaal misschien terug in Bolivia in muziek aan het maken? Ja, dat weet ik niet. Uh, ja, misschien... Uh, dat de mensen die niet veel meer geven. Ze doen het natuurlijk uiteindelijk ook om economische redenen. Maar hier spelen ze nog genoeg, in ieder geval. De man met de panfluiten. Uh, ja, inderdaad, ja. Oké. Okay. Maar, maar uh, dat zijn vaak hele clubs. Hè? Dus er zit een gitarist zit daar dan bij, en iemand met de panfluit, iemand die de cd's verkoopt. <laughs> en, en wie heb je daar nog meer bij? Ja, hebt dan de Charango, dat is eigenlijk een heel klein gitaartje. En inderdaad, verschillende soorten fluiten. De fluitist heeft vaak meerdere fluiten om zijn nek hangen, zeg maar ook van verschillende groottes. En inderdaad de bas en de drum. Hé, we hebben een fragment klaarstaan van de. Hoe heet dat? Karkas. De karkas misschien. Ja, de karkas. Oh, die hebben we... eigenlijk. He, verdorie, die hebben we niet. Nou ja, iedereen kent ja. toch wel die, die panfluitmuziek. Het is altijd vrolijk. He, en en qua, uh, waar, waar gaan de liedjes over qua uh, tekst en inhoud? Ja, wel, met name ook over liefde en nogal ja, sentimentele aangelegenheden. Daar houden ze nogal van hier. Uh, ja, daar gaat het er eigenlijk wel het meeste om. Ja. Uh, ja, dat is één bekende band, hè? de Karkas hier. Uh, die komt ook uit Cochabamba. En ja, die trekken ook wel uh, de wereld over, zeg maar. Maar dat zijn maar weinig uh, Boliviaanse bands... die, uh, die echt uh, van de muziek kunnen leven. Aha. En um, uh, uh, als je het dan hebt over het bekendste nummer... begreep ik dat de Lambada uh, opeen staat? Ja. ja, dat is wel grappig, want dat is, uh, die is natuurlijk be ja, bekend... maar niet zozeer van de Karkas. Uh, die band bestaat al heel lang, hè? Die bestaat al 40 jaar en volgens mij begin jaren 80... Uh, hebben ze eigenlijk dat nummer gemaakt, uh, die Lambada? En uh, vervolgens ja, heeft een andere groep, uh, K.O.M.A. heet die volgens mij, een Franse groep, uh, met een Braziliaanse zanger die heeft er dat bekende nummer van gemaakt uh, wat, uh, waar ze op het strand uh, staan te dansen en zo. Dus de meeste mensen die, uh, die kennen dat nummer wel. Dat gewoon van de Lambada uh, uh, die wij kennen. Dat is het nummer van de karkas. Dus uiteindelijk uh, hebben ze gewoon plagiaat gepleegd. En de die had uh, dat nummer ook geregistreerd. Dus uiteindelijk uh, hebben ze de zaak gewonnen en heeft. Uh, die ben dus een, ja, een flinke vergoeding moeten betalen aan, aan de karkas. Ah, dus de oorsprong ja. van de Lambada ligt, ligt bij jou, uh, Jaap. Ja, ja. Om de hoek. Z zijn die ja. mannen dan ook uh, populair? Kunnen die over straat? Nou, <laughs> ze staan natuurlijk vaak op straat te ja, spelen. Maar, uh... populair. Ja, ze worden populair. Ze worden zeker erkend op straat. Um, maar ja, de Bolivianen zijn al vrij relaxed, zeg maar. Ze willen je niet zo snel aanklampen, zeg maar, zoals in andere landen. Ehm. Um, ik denk wel dat ze we uh, redelijk normaal kunnen, kunnen leven. Zeg maar. En die mannen zijn die dan ja, verdienen die uh, daar hun geld daarmee? Ja, zij wel, ja. ja, ja. Maar ja, zoals ik zei, is, dat, ik denk dat zij uh, en er zijn nogal wat andere grote groepen hoor, maar de meesten ja, die uh, een bepaald niveau bereiken, ja, die gaan uh, naar Europa toe. Dus bijvoorbeeld een andere groep uh, Calamarca. En die wonen in Frankrijk en uh, die verdienen daar eigenlijk hun geld. Want ja, in Bolivia wordt er toch niet heel veel betaald voor een entreekaartje. Uh, zeg maar hoogstens uh, zeg maar, ja, bo 20 Boliviaan of 30 Boliviaan, dat is dan 3 of 4 euro, zeg maar. Dus niet zo uh, als in Nederland dat je 100 euro betaalt voor een entreekaartje, zeg maar, voor een concert. Het uh, ja, gevolg is dat er natuurlijk ook minder inkomsten zijn hè, voor die groepen. Ja, hey, en Jaap, als jij nou uh, naar je werk thuiskomt bij je Boliviaanse vrouw... Wat voor, wat, je bent moe en jij mag bepalen wat er in de cd-spelen gaat... of wat er uit de mp 3 speler komt. Wat zet je dan op? Nou, ook toch wel Boliviaanse muziek. Maar dan meer uh, instrumentaal, zeg maar. Want ja, wat, wat ik minder vind van de Boliviaanse muziek... is, is juist de zang, want dat is vaak uh, nogal huilerig, zeg maar. En nogal sentimenteel. Maar de instrumentale muziek uh, is juist heel mooi. Uh, dus dat, maar er eigenlijk allerlei verschillende muziek op, maar dat is ook wel uh, echt Boliviaanse muziek, ja. Nou, dan ben je echt al geïntegreerd. Jaap, dankjewel. Ik ga even uh, <coughs> vragen hoe het zit met uh, Egon. Uh, Egon, onze man op Curaçao, bekend van het radiostation Dolfijn FM. Ook met een goede doelenactie, hebben we het net over gehad. Maar nu gaan we het hebben over uh, muziek, Egon. Ja, jij als DJ weet natuurlijk als geen ander uh, wat populair is. Ja, nou ja, voornamelijk bij mijn eigen station. Maar goed, ik, ik luister ook naar andere stations om te kijken wat de rest doet natuurlijk. En we hebben 27 radiostations op Curaçao, dus er is heel wat te beluisteren. Zo. Uh, en hoeveel mensen wonen er ook alweer weer op Curaçao? 150.000. <laughs> nou, dus er is genoeg werk bij de radiostations in ieder geval. Maar um, ja, jij draait dus, uh, wat, wat draai jij? Dolphijn FM, dat zijn Nederlandse hits, hè? Nou, Nederlands, dus een beetje wat, wat 3FM of vijfde, zo in Nederland is gewoon uh, Europees, Amerikaans, een klein beetje lokaal. Ja, en hebben jullie dan ook daar, um, uh, nou ja, last wil ik niet zeggen. Maar uh, als hier iemand de Voice uh, heeft uh, gewonnen of een goede aflevering heeft uh, gezongen, dan staat het meteen bovenaan. Het, merk jij dat ook? Nou ja, dat is, dat is grappig dat je dat zegt. Dat is voor ons altijd een beetje dubio. Want in Nederland versterkt natuurlijk de televisie en, en de radio versterken elkaar een beetje. Maar wij kennen de Voice hier niet. In ieder geval niet de Nederlandse versie ervan. Dus, dus dan, dan kan zo'n nummer opeens heel raar aankomen. Weet je, als je de artiesten erachter niet kent. Yeah. Dus, uh, dus dat heb je er inderdaad niet. Hey, en, uh, maar goed, yes, 27 stations. Um, wat, wat, is nou, ja, wat kun je in zijn algemeenheid zeggen over de muziek op Curaçao? Wat, ja, wat raakt de mensen, wat vinden ze ook op dit moment leuk om te horen? Nou, kijk, de, de meeste Curaçao-stations zijn uh, echt Latin georiënteerd. Hè? Dus dan heb je het over salsa, merengue, bachata-muziek. Uh, en dat is echt Zuid-Amerikaans. Toen ik hier kwam, dat al 20 jaar geleden hier, als je dat hoort. Nee, je kent salsa wel, dat is, dat is vrij druk, dat is vrij heftig. Meringue um, heeft dat ook, Pachata heeft dat nog veel meer. En ik moet ik eerlijk zeggen, de eerste paar jaar kon ik echt niet langer dan een tien minuten naar een radiostation luisteren. Ik ben helemaal gek. En, en dat, dat, dat, dat is nu wel beter. Je leert het op een gegeven moment wel, maar dat is wel de muziek waar, waar, wat je zeg maar op straat hoort. Als iemand een radio in zijn auto aan heeft, of zo'n werk, mensen die een radiootje aan hebben, dan is het salsa en Mareng wat eruit komt. Een beetje opzwepende beats uh, de hele tijd. Ja. Ja, het, is, het, is, het, is, het klinkt lekker tropisch en het klinkt lekker heftig. Alleen het is gewoon, als je bijvoorbeeld in de auto zit. Ja, het is wel echt gewoon, het is druk. Er gebeurt heel veel in die muziek: veel instrumenten, veel zang. Inderdaad, heel opzetend. En uh, wie is op dit moment de Sandra Nieuwland van Curaçao? Wie is de populairste artiest? Ja, nou, we hebben een, een jonge FMJ. J. En die uh, Tim het Hart aan de Weg doet het echt heel goed. Hij is al jaren bezig om, om echt een beetje door te breken. Dat lukt lokaal dan wel, maar hij wil natuurlijk ook heel graag internationaal. En die maakt veel salsa, salsa uh, bachata muziek. Wij hebben een fragmentje van, uh, van deze Ephraim J uh, klaarstaan. Laten we eens even luisteren. <middels> nou, ik moet mezelf vasthouden, uh, Egon. <laughs> ja Kijk, het vinkt wel en het is wel echt heel lekker natuurlijk, ja. En is, de, is deze man uh, een jongen van Curaçao, hè? Ja. Kan hij nog uh, een beetje over straat? Ja, ik hoorde dat net, een jongen uit Bolivia was het, hè zeggen. Dat, dat, dat is hier ook, dat is vrij relaxed. Ja, het is een kleine gemeenschap. Mensen weten nou eenmaal dat je elkaar kent. En ook deze jongen, ja, hij wordt wel wat aangesproken. Maar het is ook gewoon een Curaçaose jongen, weet je. Je hebt niet die hysterische dingen. Je hebt een heel klein beetje met Desses cachet. Dat zijn bands die, die vanuit Nederland dan af en toe hierheen komen. En die zijn wel echt nog, nog wat populairder. Hoe zei je maar dat dat komt heet... ook omdat ze er maar heel af en toe zijn. Hoe, welke band was dat? De band heet Caché. Oh. Caché Royale. Oké, okay, nou daar had ik nog nooit van gehoord. Maar um, nou, als we dan toch de vergelijking maken met Bolivia. Daar heb je ja, de bekende panfluitisten. Uh, die zelfs daar ook op straat staan. Um, heb je bij jou ook uh, straatmuzikanten? Uh, nee, dat heb ik nog nooit gezien. Oh. Nee, ik, ken, ik niet? Ik kreeg geen straatartistiek. Nee. nee, echt niet. Oh, wat grappig. Ik zou juist wel, wel verwachten dat jullie het klimaat hebben. En, uh, en met zoveel radiostations en zoveel muziek. Dat klopt, uh... ja. ja. Oké. Okay. Nou, dat is misschien net, nee, net, net wat te veel energie uh, of zo. Hey, en uh, wanneer heb jij je radioprogramma weer? Ik heb het dagelijks radioprogramma van 12 tot 2. En wat uh, wordt de volgende, de, de eerstvolgende hit hier je draaien? Nou, dat zal waarschijnlijk gewoon een hit zijn die jullie ook draaien. Ik heb vandaag voor het allereerst uh, een meisje Filippo gehoord die iets gewonnen heeft in Nederland. Ja? Dan zeg nou ja, niks. misschien dat ik die maar eens moet gaan draaien hier. Dan. <laughs> nou, dat zou ik vooral doen. Even uh, gewoon heel veel uh, plezier daar en succes met je radioprogramma. Dank je wel. En tot de volgende keer. Dan gaan wij even luisteren naar wat feetjes. De wereld van Filemon. De oudste hitlijst ter wereld is die van het Amerikaanse tijdschrift Billboard. Die publiceerde al in 1914 de eerste lijstjes. In Nederland stond de Vara in 1949 voor het eerst een hitparade uit... met daarin alleen Amerikaanse hits. De Cubaanse regering wil de muziekstijl reggaeton verbieden. Reggaeton is opzien, agressief en verstoort de seksualiteit van de Cubaanse vrouwen... Dat vindt Orlando Vistel, directeur van het Cubaanse Instituut voor Muziek. Hij maakt de wet die dit verwerpelijke gaat verbieden. De wereld van Filemon. Ja, die reggaeton. Zouden ze die op de Filipijnen ook kennen? Dat is natuurlijk de vraag. Uh, eens even uh, vragen aan Ilse Dieters. Je bent er nog steeds. Ja, ik ben er Ja, of weer. Er, er valt nogal eens een lijntje uit, maar goed dat je er bent. Uh, ja, je hebt al eens eerder in de wereld van Filemon ja. verteld dat uh, op de Filipijnen vooral karaoke heel erg populair is. Maar um, ja, als de ja. mensen zelf het zingen nou achterwege laten en de radio aanzetten of zelf een plaatje gaan draaien, wat, wat zetten ze dan op? Ja, um, nee, echt. Uh, 30 liedjes. Oeh, de, volgens, volgens mij. Volgens mij, volgens mij is de lijn heel slecht. Wat, wat, wat zei je? Dert, ver, dertig verschillende liedjes? Nee, top veertig liedjes wordt hier heel veel gedraaid op de radio. En, maar wat is dat dan, die top veertig? Wat staat er bijvoorbeeld bij jullie op één? Ja, ik had hem net even gegoogeld. Maar ik weet eigenlijk niet of ik nou de goede heb. Maar er wordt, je, je hoort heel veel Rihanna en, en uh, die andere gast ook weer en uh, nou ja, het Gangnamstaal, dat blijft, dat is echt top 1. Daar hebben ze zelfs een kerstmisversie van. Um, ja, precies. Kijk, een beetje uh, de uh, Rihanna draait er trouwens het net. Het lijkt zegt dat je wat? Bujama? Nee. Help me eens. Wat is Gentlemen dat? Jatling girl. <laughs> nou ja, in ieder geval, als je de radio aanzet, dan hoor je gewoon heel veel... Uh, mijn frinkie had laatst uh, top 40 kant uh, naar me toe gestuurd. En dat... Dat waren allemaal liedjes die je hier ook hoort, zeg maar. Dus, ja, dus een De Filipijnen zitten ook vol met de Amerikaanse en Britse invloeden... wat dat betreft. Ja, vooral Amerikaans, ja. ja. Hé, hey, en uh, nog even terugkomen op dat karaoke. Uh, want wat ja. zijn dan pop wat zijn populaire liedjes voor, voor de karaoke? Echt ontzettend veel cheesy liedjes. Het ja, is echt om, om, om te janken, zeg maar. Uh, uh, ja, allemaal uh, um, ja, van die dramatische liedjes, mensen die, die leggen echt hun hele uh, hart en ziel neer. Dat, dat is misschien ook waarom het zo populair is. Er wordt niet heel veel over gevoelens gesproken. Maar in het karaoke laat je echt alles eruit. Het is echt een uitlaatklep tot jankens aan toe, zeg maar, soms oh ja? Dus uh, ja, echt, echt alles wat, uh, wat, wat drama en zielig en, en liefdesliedjes, maar ook veel uh, traditionele Filipijnse liedjes worden, worden gekozen. Dus de, de, de karaoke is een manier om je emoties te uiten en om mee te zingen met de problemen van een ander, die misschien ook wel je eigen problemen ja. zijn? Ja, gisteren gingen we, gingen we dan zelf uh, een karaoke machine kopen voor. Uh, om te gebruiken, zeg maar, in de in de NGO's. Er zijn een paar mij die willen een project daarmee gaan doen. En uh, uh, toen hebben we om het uit te testen, zelf ook eventjes in de in de mal. Want dat gebeurt er gewoon hè. Mensen gaan in de mal ja. uh, bij zo'n winkel waar je kan ook verkopen. Gewoon daar kan ook uit staan proberen. Met de microfoon keihard door de hele mol heen. Ja, dus we dachten, dat doen we ook een keertje. Toen hebben we Heal the World van Michael Jackson heel dramatisch in de mall gezongen. Dat is echt heel oh, grappig. Een, <laughs> gewoon een soort het testen van een product, maar dan even in het winkelcentrum en dan uh, besluiten om te kopen. Ja, nou ja, veel mensen. Het wordt ook wel gewoon gedaan als activiteiten van leuk, we doen elkaar ook in de mall. Uh, maar ja, je ziet ook wel mensen die gewoon even leuk uh, zin hebben in een liedje zingen. En die gaan dan in zo'n winkel dat apparaat even uitproberen. Hey, ik, maar, niet. ik heb wel begrepen dat jouw persoonlijke smaak nogal afwijkt van waar de Filipijnen van houden. Ja, dat klopt. <laughs> ik hou meer van, uh, van elektronische muziek. En dat is hier nog niet echt uh, van de grond aan het komen. Maar... Uh, ik heb toch wel een, een klein groepje pioniers gevonden die uh, ja, gelijkgestemden, die dat ook leuk vinden en die daar nu hard mee bezig zijn. Maar het is uh, moeilijk om dat van de grond te krijgen, omdat uh, uh, in de cultuur zit heel erg dat je, je doet wat de groep doet. Dus uh, iets anders doen dan anderen, uh, uh, weet je, jezelf laten zien, expressie, stand-out, dat... dat uh, zoals we dat in Nederland hebben, weet je wel. Je wordt er maar van je verwacht. Dat dus je een eigen persoonlijkheid hebt. Dat, dat wordt hier niet van je verwacht. Dus ga jij eventjes uh, naar een festival... of uh, keihard stamp op drum and bass. Ja, dan, uh, dan hoor je er echt niet bij, zeg maar. Dus jij bent daar, je, ver, je, je werkt niet alleen voor een NGO... maar je vervult ook nog wel als missionaris van de elektronische muziek. Ja. Ik ja. maak er gewoon wat moois van. het ja, is wel een heel leuke sfeer. Het is echt alsof je... Alsof je ja, gewoon uh, in de 60s uh, in Nederland of zo, weet je wel. Uh, gewoon echt, echt voor het eerst iets anders doen. Dus de sfeer in die groep mensen is is leuk en, en euforisch en energetisch. En, ja, dus ik vind het wel inspirerend om daar een beetje uh, in, in rond te hangen. Ja, klinkt goed. Ilse, ja. <laughs> dank je wel voor je verhaal. Ja. Ga lekker dansen, ga lekker feesten ja, en, en neem ze mee naar je, naar je Raves. En dan, uh, dan spreken we weer uh, snel weer. We moeten eerst even organiseren. <laughs> Zorg dat de groep zo groot mogelijk is. Dat werkt, heb ik net begrepen. Ja, ik doe mijn best. Oké, okay, tot de volgende keer.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 is is, hij En Ja, dat was. Lien La Havas, met het nummer H. Aan het einde van de wereld van Filemon, gepresenteerd door Bart. Naast mij is de, de enige echte nachtbraker van Hilversum alweer aangeschoven. Frank van der Lende, waar hij het over gaat hebben. Ik wil het allemaal niet weten. Echt niet? Nou, vertel eigenlijk maar. Hey, mag er nog even blijven zitten. Dan praat je gewoon gezellig mee in het begin van de show. Kan dat allemaal ja. bij jou? Ja, natuurlijk. Het is totale vrijheid. Iedereen is welkom. Iedereen die wakker is, is welkom. Elke nachtbraker is welkom. Nou, ik ben wakker. Dan voldoel ik aan de eisen. Tot zo.